1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Marike Sibon... die kinderen begeleidt bij het opsporen van hun biologische ouders... allemaal naar aanleiding dus van dat nieuws over het knutselkind in Limburg. Nu het NOS Journaal, Jan van de Putten. Goedemiddag, Duitse regering boos op VS over afluisteren. Merkel. Twee grote bouwbedrijven verlaten bouwend Nederland... en de wolf van Luttelgeest was vermoedelijk al dood in Polen. Het is zonnig, het wordt 15 tot 17 graden. Morgen regen en een stevige Zuidoostenwind. Het wordt 15 tot 18 graden. Zaterdag zon, zondag dan weer regen en veel wind.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 Wanneer dat zitrft, wat we daar horen, wäre dat werkelijk schlimm. De Amerikanen zijn en blijven onze beste vrienden, maar zo so geht het gar nicht. Ja, als het klopt, dan is het heel ernstig, zegt hij. De Amerikanen dat zijn goede vrienden, maar we kunnen niet doen alsof er niks gebeurd is. Wat, wat bedoelt de meneer daarmee?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 De opzeg heeft volgens de bedrijven niets te maken... met de komst van Maxime Verhagen, de nieuwe voorzitter van Bouwend Nederland. De wolf die in april in Luttelgeest werd gevonden... is niet op eigen kracht naar Nederland gekomen... zoals tot nu toe werd aangenomen. Het dier is vanuit Polen naar Nederland gebracht. Dat zegt het VARA-programma Vroege Vogels... op basis van twee anonieme bronnen. In het lichaam van de wolf zouden twee kogelgaten zijn gevonden... die bij een eerste onderzoek over het hoofd zijn gezien. In de maag van de wolf zijn resten van een bever gevonden... die alleen maar uit Polen afkomstig kan zijn. Volgens de bronnen van vroege vogels is er maar één conclusie mogelijk. De wolf is in Polen doodgeschoten en daarna naar Nederland gebracht. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Luchtverkeersleiders in Nederland dreigen naar het buitenland te vertrekken... als ze salaris moeten inleveren. Dat schrijven ze in een brandbrief.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 De maatwerk geleverd zou kunnen worden. En daar willen we heel graag over van gedachten wisselen met de minister. Richard Meinders van de Luchtverkeersleiders. En in een reactie zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er uitzonderingen mogelijk zijn op die nieuwe wet, normering topinkomens. Het ministerie kijkt nog welke niet-bestuurders van die uitzonderingspositie gebruik mogen maken. En volgens het ministerie neemt minister Plasterk de luchtverkeersleiders serieus. Twee verdachten van de Rotterdamse kunstroof komen in aanmerking voor strafvermindering. De Romeinse rechter heeft dat besloten na de bekentenis die ze dinsdag aflegden. Die twee hebben toegegeven dat ze een criminele organisatie vormden die werken roofde en verborg. En ze komen nu in een snelrechtprocedure en volgende maand kunnen ze worden veroordeeld tot maximaal 20 jaar cel. De rechtszaak gaat alleen over de roof zelf. Er komt ook nog een onderzoek naar wat er dan met die schilderijen is gebeurd. En dat leidt mogelijk later tot een andere zaak. Er zijn sterke aanwijzingen dat de schilderijen uit de Rotterdamse kunsthal zijn verbrand. VN-onderzoeker Shepard kreeg een officiële uitnodiging van Groningen... om daar de landelijke intocht van Sinterklaas bij te wonen. Eerder deze week noemde Shepard het Sinterklaasfeest racistisch vanwege Zwarte Piet. Kom nou eerst maar eens langs in Groningen, zegt de wethouder. Het lijkt me goed dat zij komt kijken waarom wij dit feest ieder jaar vieren. Het is natuurlijk een prachtig kinderfeest. En het lijkt mij voordat je een rapport uitbrengt namens de VN... dat je je goed informeert. Dus ze wordt uitgenodigd om wat veldwerk te komen doen. Sport. Wielrenner Andreas Kleuden stopte mee. 38-jarige Duitser kon het met zijn ploeg Radiocheck... niet eens worden over een nieuw contract. Kleuden is 16 jaar prof geweest. Hij eindigde twee keer als tweede in de Tour de France. In 2000 won hij een bronzen medaille op de Olympische Spelen in Sydney. In 2005 pakte Pieter Wening de laatste Nederlandse etappezege in de Tour de France en hij klopte toen Kleuden op de finish. Manchester City heeft bij de UEFA een klacht ingediend over de aanhang van CSK Moskou. Tijdens de wedstrijd in de Champions League tussen CSK en Moskou en Manchester City waren gisteravond racistische spreekkoren te horen. En er werden ook oerwoudgeluiden gemaakt. Die waren vooral gericht tegen de aanvoerder van Manchester City, Yaya Touré. Die jaar maakte zich na de wedstrijd al kwaad over het gedrag van het thuispubliek. Hij riep de UEFA op om actie te ondernemen. AZ speelt vanavond in de Europa League tegen Shakhtar Kargandi uit Kazachstan. Het is voor de nieuwe trainer, dik advocaat, de eerste Europese wedstrijd met AZ. Vorig seizoen kreeg hij veel kritiek, omdat hij als trainer van PSV... de Europa League niet serieus zou nemen. Maar advocaat blijft het daarmee oneens. Het had meer te maken met de spelers. Dat ze niet drie wedstrijden op dat moment konden spelen. Dan dat wij andere keuzes maakten. Ja, En als je op een gegeven moment bijna uitgeschakeld bent... dan prevaleert de competitie. Maar voor deze groep is het, is het gewoon goed om uh, dit soort wedstrijden te spelen. En de wedstrijd tussen Kagandi en AZ begint vanavond om 6 uur. Later op de avond is er ook nog de wedstrijd tussen Dynamo Zagreb en PSV. En flitsen zijn hier te horen op Radio 1. Het is 10 minuten over één. We kijken nog een keer naar de hoofdpunten van het nieuws. Maar eerst Dennis mooi bij de AWB. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A20. Richting Gouda staat tussen de Afrit Spaanse polder... en het knooppunt ter plein zes kilometer. En daarom is daar de rechter reis ook dicht. De Duitse regering is boos op de VS over het afluisteren. Berichten over het afluisteren van bondskanselier Merkel. Twee grote bouwbedrijven, Volker Wessels en Heijmans... verlaten Bouwend Nederland...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 En Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch zometeen met Marike Sibon... die kinderen begeleidt bij het opsporen van hun biologische ouders. Voor de reportageserie In de Praktijk legt een medewerker van het eerste uur van Marktplaats uit. hoe de meeste Nederlanders denken over de kleuren van de website. Ja, sommige mensen vinden het een, het een lelijke kleine eentje. Maar uh, ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik heb er nooit zo'n probleem mee. Maar goed, ik ben kleurenblind, dus. Uh, <laughs> En zo rond half twee beginnen we met Stand.nl. De stelling dan, burgers zijn zelf verantwoordelijk... voor de bescherming van hun privacy. De Amerikaanse ambassadeur moet vanmiddag in Berlijn uitleggen... waarom bondscoach Mer Bondskanselier Merkel uh, is afgeluisterd. Het nsa afluisterschandaal neemt steeds grotere vorm aan. Niet alleen staatshoofden, maar ook miljoenen burgers... worden afgeluisterd via telefoons en via internet. Maar doen we daar zelf ook niet alles aan mee... om het ze heel makkelijk te maken, die NSA... door maar alles op dat internet te kwakken. Kortom, burgers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 Ophef gisteren over het nieuws van de 47-jarige draagmoeder... en twee anonieme donoren. Gynaecoloog in Limburg, die de vrouw hebben begeleid... trokken aan de bel en spraken van het in elkaar knutselen van kinderen... als iets van Ikea. Met name gaat het hier om uh, de consequenties voor het kind. Het kind is gecreëerd uit een anonieme zaadcel... en een anonieme eicel uh, Zal nooit weten... Uh, wie de ouders zijn. En ja, we weten toch allemaal dat dat wel eens wat identiteitsproblemen... zich mee kan brengen voor het kind. Omdat anoniem doneren in Nederland bij wet sinds 2004 verboden is... zocht de vrouw haar toevlucht in Spanje. Daar zijn de regels en de opvattingen anders... vertelt advocaat Wilma Eusman in Nieuwsuur. In Spanje bijvoorbeeld, ik begrijp dat dit in Spanje is gebeurd... daar mag het niet. Daar mag je niet... Uh, gebruik maken van uh, eicellen of zaadcellen van een bekende donor. Dus daar vind, in Spanje vinden ze in het belang van het kind dat het kind het niet weet. Ook in ons, in ons land uh, lopen kinderen rond van zaad- of eiceldonoren... maar daar zijn sinds 2004 de gegevens dus wel van bekend. Marike Sibon, goedemiddag. Goedemiddag. U bent maatschappelijk werker bij uh, het Fion en begeleidt kinderen bij het opsporen van hun biologische ouders. Ja. ja. Wat vindt u eigenlijk van die draagmoeder die in Spanje een zaadcel en een eicel van anonieme donoren liet inbrengen? Nou ik ben het er wel mee eens vanuit FIOM ook dat wij uh, het heel belangrijk vinden uh, dat kinderen moeten kunnen achterhalen waar ze vandaan komen. Wat uh, hun afstamming is. Dus wat dat betreft uh, zijn wij het er niet mee eens dat dit op deze manier anoniem gebeurd is. Want dit is nooit meer te achterhalen? Nee, zo ziet het ernaar uit inderdaad. Het is sowieso in Spanje, dus je kunt je afvragen hoe daar uh, zaken geregistreerd worden. Uh, we kunnen ervan uitgaan dat een kind hier achter gaat komen. Nee, nou was die advocaat er dus gisteren in Nieuwsuur en die zegt eerst moet maar eens goed onderzocht worden of het nou echt zo slecht gaat met kinderen van een anonieme donor. Hoe ziet u dat? Nou, wij merken uh, in onze praktijk, en dat heb ik zelf ook gemerkt... dat uh, wat deze meneer uh, in het voorstukje ook al vertelde... is dat veel kinderen toch uh, te maken krijgen met identiteitsvragen. Uh, je kunt het vergelijken ook met, met kinderen die geadopteerd zijn... en te vondeling zijn gelegd. Die komen er ook nooit achter uh, wie hun ouders zijn. Uh, ja, en wij komen ze toch in onze praktijk uh, wel veel tegen... dat ze toch willen weten waar kom ik vandaan, op wie lijk ik. En dat is toch gewoon heel belangrijk om met name ook... een ...goed zelfbeeld te creëren. Ja, dat, maar het lijkt me toch ook handig om te weten uh, met, met uh, nou ja, ik noem wat bepaalde ziektes, erfelijke ziektes eventueel. Ja, dat klopt. Ja, nou, daar gaan ze dus nou, ook op Noord achterkomen, in ieder geval niet, wat, uh, wat uh, ja, de geschiedenis is in hun, uh, in hun bloedband, laat ik ja. het zo zeggen. Nou, heb ik het al een paar keer gezegd, en sinds 2004 is er in Nederland een wet dat donoren niet meer anoniem mogen zijn. Um, ja. Die kinderen die, zeg maar die, die dat betreft die zijn nu uh, nog maar 9 jaar oud. Je moet mm. geloof ik uiteindelijk 16 zijn om contact te krijgen. Ja. Maar wat gebeurt er met die kinderen van voor 2004? Nou, dat, is een, uh, dat is ook de reden waarom wij uh, vanuit FIOM het KID-register en de DNA-databank hebben opgericht. Uh, want in principe is het, uh, was het tot 2004 mogelijk om anoniem te doneren, om het zo te noemen. Dat zou dus ook betekenen dat kinderen die uh, van daaruit geboren worden er nooit achter komen wie hun uh, biologische vader is. Uh, dat is de reden waarom wij deze databank hebben opgericht. En Mensen kunnen dus hun DNA achterlaten om te kijken of er een match is. En als er een match is, gaan wij vanuit vier om deze mensen benaderen... om te kijken of er een ontmoeting plaats kan vinden. Maar dan ben je dus afhankelijk van mensen die dat vrijwillig doen. Ja, dat is klopt. Ja. Ja, ja. Dus als iemand zegt, nou, ik heb daar helemaal geen enkele behoefte aan... dan zal dat kind het nooit weten. Klopt. Ja, ja. Ja. Goed, even, even terug naar uh, de situatie, uh, zeg maar uw praktijk. Hè? Um, ja. uh, er is een kind van een zaaddonor. Waar begint hij dan zijn zoektocht? Nou, in principe hopen we natuurlijk dat, ze, dat, die, dat het kind uh, op internet vindt uh, FIOM en DNA databank. Uh, nou, het kind meldt zich bij de FIOM uh, en krijgt daar ook uh, ja, uitleg over om zich te melden bij de DNA databank. Er wordt uh, DNA afgenomen en een DNA profiel opgezet. En dan wordt er gekeken of er een match is. Is er een match met een donor die zich dus ook vrijwillig bij ons gemeld heeft... Dan wordt er een maatschappelijk werker, dus dat kan ik zijn... maar dat kan ook een van mijn collega's zijn uit het land... Uh, ingeschakeld om uh, ja, eigenlijk het te gaan begeleiden, om te kijken van... Uh, wat, wat wil je als kind? Uh, wat wil je als donor? Uh, om te kijken of we de verwachtingen wat uh, gelijkmatig kunnen krijgen op één lijn. Uh, en om te kijken of uiteindelijk een ontmoeting plaats kan vinden. Ja. Maar beoordeelt u bijvoorbeeld ook of zo'n kind er uh, uh, klaar voor is... om, om, om zo'n donor uh, ouder te, te, te ontmoeten? Ja, daarom is er ook van tevoren altijd contact. Ook uh, een gesprek sowieso, of misschien meerdere gesprekken als het wenselijk is. En daarin wordt ook zeker besproken wat verwachtingen zijn. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is. Uh, het heeft er ook mee te maken met hoe deze persoon in het leven staat. Wat de leeftijd is natuurlijk. Als het om een heel jong iemand gaat, is dat uh, vaak anders... dan dat het om een volwassen persoon gaat van in de twintig in de dertig. Maar adviseert u bijvoorbeeld ook dat om het juist niet te doen dan? Um, nou, bij hele jonge kinderen rond de 16 kan het zo zijn dat wij uh, aangeven van is het verstandig om dit nu in gang te zetten. We zullen niet uh, zeggen van uh, meteen van we doen het niet, maar dan is er misschien een wat langer traject vooraf nodig om iemand daar goed op te kunnen voorbereiden. Ja, wat zou daar bijvoorbeeld reden voor kunnen zijn? Nou, ik kan me voorstellen dat uh, als het bijvoorbeeld geheim is voor de ouders... Uh, ja, dat is nogal wat natuurlijk. Uh, als je volwassen bent en je hebt een geheim voor je ouders, is dat pittig. Maar als je bijvoorbeeld 16, 17 bent... is dat natuurlijk ook heel, heel zwaar om met een geheim voor je ouders te leven. Uh, dus dat is iets wat we dan ja. bespreekbaar maken... Dus, ja, dat Want kan zo, zoiets van kan dus bij wijze van spreken buiten de wettelijke ouders om. Zo'n kind van 16, 17 die, die kan dat doen uh, zonder dat die ouders dat weten. Dat kan. Uh, er wordt wel uh, uh, doorgegeven aan ouders als iemand 16 is... Uh, dat de, dit kind daarmee bezig is. Maar nou, vanaf 18 jaar bijvoorbeeld ja, is iemand uh, volwassen voor de wet... en hoeft dat allemaal niet meer. Ja. Dan, uh, ja, u, u zei het al, hè, van de, dus beide kanten wordt een beetje bekeken... of dat, of dat, of dat gelijk uh, komt. En dan ja. komt er dus misschien ergens een keer een gesprek. Gaat u dan ook mee? Nou, ik heb het tot nu toe uh, twee keer meegemaakt. En ik mocht er ook twee keer bij aanwezig zijn. Ik vind het eigenlijk ook altijd wel een, uh, een cadeau om dat mee te mogen maken. In deze situaties rondom een donorkind en een donor. Uh, we adviseren het meestal wel. Uh, de reacties zijn ook altijd achteraf. Wat fijn dat je erbij was, van beide kanten. Omdat je zit daar natuurlijk en je bent kind en vader, laat ik het zo noemen. Maar... Je hebt helemaal geen verleden met elkaar. Dus het is best wel moeilijk om een gesprek op gang te krijgen. In ja. zijn ervaring. En dan, dus dan is het handig het, dat, dat u of een van uw ja. collega's erbij zit... Om, om, nou ja, om dat een beetje te begeleiden. Ja, klopt. Want dan ja. zitten de twee mensen tegenover elkaar te zwijgen... Ja, en waar gaan we het over hebben inderdaad. Ja, en, en, en wat ik wel gemerkt heb is... als het eenmaal op gang is... merk ik wel dat mensen zich over het algemeen... best wel heel goed kunnen redden. En dan kan het ook zo zijn dat ik aangeef... Van, nou, misschien is het goed dat ik nu even wegga, dat je jullie krijgt samen doorpraken. Bijvoorbeeld. Uh, of ik ga even de camera uit... en dan kom ik een half uur later bijvoorbeeld even terug... om te vragen ja. hoe, het, hoe het ervoor staat. En, en zoals u net dat uh, gesprek beschreef met dat uh, donorkind... Met het, ja. met, met het kind... zo gaat het eigenlijk ook met, met de vader of moeder? Ja, de vader. vader ja, ja. ja vader. Dat, dat heeft te maken met donoren, spermadonoren. Sorry. Ja, we gaan in gesprek... Uh, kijk, wat, wat, wat je goed moet begrijpen is dat mensen zich vrijwillig aanmelden bij de DNA-databank. Dus ze weten ook um, dat er een keer een telefoontje kan komen van Vion, van er is een match... Dat geeft wel aan ja. dat mensen mee willen werken. Ja. En uh, nou, dat is natuurlijk een prettiger uitgangspunt dan dat iemand uh, zomaar overrompeld wordt door een telefoontje. En nooit rekening mee had gehouden van: oh jee, ik dacht dat het altijd anoniem zou blijven. Ja. Zo'n zo gesprek in het begin is, is als ze dan elkaar ontmoeten, is natuurlijk, uh, nou ja, daar moet je een beetje aan meehelpen. Maar ik, ja. we kennen natuurlijk ook wel programma's die op dit uh, vlak uh, bezig zijn. Dan zie je altijd toch mensen heel, heel erg kijken. Eerst van: uh, goh, ja, lijkt wel of lijkt niet. Mm -hmm zijn dat ook uw ervaringen? vind ik heel herkenbaar. Wat we ook wel geregeld doen... en dat, wat we ook bijvoorbeeld met zoekacties uh, doen voor uh, mensen naar bloedverwanten... bijvoorbeeld kinderen die geadopteerd zijn... is dat we vragen om een foto van tevoren. Dat je in ieder geval even een beeld hebt van... Hey, hoe ziet de andere persoon eruit? Dat is toch best wel prettig. En daarna gaan ze toch wel kijken... Hey, die trekjes heb ik die nou ja. van die persoon? En dat is ook wel heel mooi om te zien. En ook heel, heel logisch en heel menselijk, denk ja. ik. Dat je meteen kijkt, hey, op wie lijk ik eigenlijk? En is er ook nog nazorg dan? Jazeker. Ja, En dat, dat is ook altijd in overleg met, uh, met donorkind en de donor. Van wat wil je graag qua na, nazorg? Wij hebben daar zelf natuurlijk een idee over als film. En dan proberen we dat op elkaar af te stemmen. En ook daarin is de ervaring eigenlijk altijd dat mensen het heel prettig vinden... dat we in beeld blijven en blijven begeleiden. Ja. Um, en, en houdt u ook in de gaten of ze dan uh, daarna nog wel contact met elkaar hebben? Of, of is het, blijft het toch vaak bij één keer maar? Nou, wat ik zelf heb meegemaakt uh, in deze situatie... is dat ze geregeld contact met elkaar hebben. Um, het is wel... Ik merk wel dat uh, het, het kind in eerste instantie... heel erg uh, graag uh, de donor wilde ontmoeten... en wilde kijken op wie lijk ik. En dat dat wel... Iets getemperd is in de loop van de tijd. En zo van nou, ik, ik, ik, ik heb een beeld en ik vind het ook goed om wat minder vaak contact te hebben met elkaar. Ja. Ik heb ook gemerkt dat de donor in deze situatie heel erg het bij het kind liet. Van, ik kan me heel goed voorstellen dat je wilt weten op wie je lijkt en waar je van afstamt. Dus ik laat het, laat het bij jou. Ja. En ik merk wel dat daar echt wel een groot verschil in zit. Nou, is er natuurlijk nog een groep. Dat zijn de kinderen die geadopteerd zijn. Ja. Hoe gaat dat? Nou, ook, ook die kinderen kunnen zoeken naar hun biologische ouders. Uh, vaak is het in eerste instantie de biologische moeder, als daar nog geen contact mee is. En die kunnen zich ook aanmelden bij de VIOM uh, via een aparte website zoeken naar familie.nl. En ja, dan moeten ze een aanmeldingsprocedure in, uh, invullen, een formulier. En dan wordt er ook een maatschappelijk werk aangekoppeld gekoppeld die de verdere begeleiding op zich zal nemen. En gaat u dan eventueel ook met ze mee naar het buitenland? Nee, helaas niet. We hebben contactpersonen in het buitenland via ISS, de International Social Service. En die hebben over de hele wereld correspondenten... waarmee wij samenwerken om buitenlandse zoekacties te kunnen doen. Ja. Is het, is het dankbaar werk om, om kinderen en jongvolwassenen met dit soort vragen te helpen? Het is zeker dankbaar werk. Ja, ik vind het met name heel, ook steeds heel bijzonder. Wat ik net ook al zei, echt wel een cadeautje ook om als je het hebt over binnenlandse zoekacties bijvoorbeeld... of een ontmoeting van een donor met een donorkind... om daarbij aanwezig te mogen zijn. Omdat het... nou ja Ik denk dat iedereen zich wel kan voorstellen... hoe belangrijk het is om te weten waar je vandaan komt. En als je maar één tak hebt, bijvoorbeeld... je kent alleen maar je moeder en niet je biologische vader... of je kent ze allebei niet... dan mis je, ja, hoe moet je dan, een, een soort basis, een fundament of een ja. gedeelte daarvan. En het, het is voor mij persoonlijk heel erg mooi om te zien... dat we daarin kunnen bijdragen vanuit Vion. Ja. Daar bent u maatschappelijk werker... Marike Sibon. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Nederland heeft een van de grootste tweedehands spullenmarkten ter wereld. En dat komt onder meer door de populaire website Marktplaats. Die site is het laatste jaar enorm gegroeid. Maar ook voor ruilen en lenen is de Nederlander gevoelig. Al moet je daar wel wat geduld voor hebben. Gisteren waren we bij Kim van Schie van de Buy Nothing New maand. Zij wilde een auto en zes stopwatches lenen. En dat duurde langer dan verwacht. Dus checken we vandaag even hoe het ervoor staat. Ja, over een paar minuten ik moet ik nog even vinden. We moeten even kijken precies waar we hebben afgesproken. Nou, met die auto komt het dus wel goed. Dan maar even naar marktplaats, waar tegenwoordig bijna 160 mensen werken. Terwijl de site er zo simpel uitziet. Uh, dat blijkt nog best een uitdaging om het zo simpel te houden. Uh, en aan de achterkant gebeurt er een hoop meer dan, uh, dan wat je kan zien. En dus uh, elke ochtend hebben we uh, uh, ja, een stand-up. Uh, komt iedereen bij het bureau vandaan eventjes samen om te overleggen wat we die dag uh, gaan doen. Robin Schel heeft op 15-jarige leeftijd de site gebouwd. Maar voor de wat fletse kleuren is hij niet verantwoordelijk... maar zijn vriend René van Mullum. En, uh, René is een, uh, een echte filosoof. En dan is het 1999, die zei... Ja, in de meeste huishoudens staat de computer in de, in de woonkamer ergens in een hoek. En het is uh, meestal de man die uh, s'avonds tussen acht en negen... op internet zit te bladeren... terwijl uh, de vrouwen uh, goede tijden, slechte tijden zitten kijken... Nou, en, uh, hij wou geen witte achtergrond, want uh, dat uh, is zo zakelijk en ongezellig. En hij was bang dat dan de vrouw zou zeggen... zet die computer toch eens uit, want het is zo ongezellig in de woonkamer. Dus hij wou zorgen dat het een Hollandse en uh, huiselijke uitstraling had. Uh, met uh, kleuren die niemand echt lelijk uh, zou vinden. Toen is hij gaan nadenken en uh, kwam hij op de theorie dat uh, ja, Van Gogh... dat is een Nederlandse schilder. die gebruikte van die pastelkleuren kwam hij in de schilderij tegen Le Chambre d'Arlée. Uh, van de woon- slaapkamer van, uh, van Gogh in uh, Arlen. Ja, sommige mensen vinden het een, een lelijke kleine eentje. Maar uh, ja, ik weet het niet. Ik, uh, ik heb er nooit zo'n problemen mee. Maar goed, ik ben kleurenblind, dus... Uh, <laughs> Hallo. Hoi. Uh, uh, Jouw inlog. Tegenwoordig zitten er juist heel veel vrouwen op Marktplaats. En ook de vrouw van de directeur Olivier van Duin... is de baas over het familieaccount. Maar kan je niet op je postcode zoeken? Ik leg even uit hoe de site werkt. Ja. Dat hoor je ook vaak, dat vrouwen spullen onder de kont van hun mannen verkopen. Ik kan het niet ontkennen dat het plaatsvindt. En uh, ja, dat is zo. Doordat in Nederland de tweedehandsverkoop zo groot is... spelen steeds meer commerciële partijen hierop in. Dat maakt de tweedehandswereld wel wat minder naïef. Ja, ik denk dat het eigenlijk wel een, wel een goede, goede stelling is. Uh, wat je ziet dat het eigenlijk uh, min of meer volwassen is geworden. Als je kijkt naar de, de groei die we afgelopen jaar hebben gezien. Maar eigenlijk vooral uh, het halve, uh, halve jaar dat we achter ons ligt. Mensen zijn zich steeds meer bewust van de waarde van tweedehandsgoederen. En weten eigenlijk dat tweedehandsgoederen echt nog waarde hebben. En, en zetten dat ook in de, uh, in de verkoop. En niet meer voor niets. Hoe groot is die markt? Onafhankelijk onderzoek zeggen dat het in Nederland ongeveer rond de 20 miljard ligt... wat mensen met elkaar handelen. En dat is dan alleen nog maar Marktplaats. Wat is de toekomst? Ik denk uh, dat ruilen ook uh, steeds belangrijker wordt. Ik, weet niet, ik denk niet dat het dezelfde positie als handelen krijgt. Uh, maar ruilen uh, zie je al belangrijker worden. Dat zien wij ook bij Marktplaats. We dus we zien dat mensen uh, ook dingen uh, gaan ruilen. Ook dat mensen elkaar helpen. Uh, diensten leveren. Kim van Schrie van Buy Nothing New zit ondertussen in haar geleende auto... Ik was in het begin een beetje zenuwachtig, omdat het een vrij groot busje is. Maar hij rijdt eigenlijk veel lekkerder dan verwacht. Dus uh, die zenuwen waren snel weg. Hé, hey, en dan uh, had je ook nog stopwatches nodig voor je verjaardag? Hoe staat het daarmee? Ja. Uh, ik heb er tot nu toe één. Dat schiet niet echt op, hè? ophalen. Ik Maar één is niet genoeg. Je had er zes nodig. Ja, dat klopt. Uh, dus ik ga het zometeen nog even via Facebook proberen. En Marktplaats, is dat nog een optie? Ja, maar dan moet ik ze kopen. en Daar heb ik eigenlijk niet veel zin in, want ik kan er daarna niet over. mee. En sowieso heeft de oprichter van Buy Nothing New nog wel een vraag aan Marktplaats. Waarom is de website, naast tweedehands, ook nieuwe producten gaan aanbieden? De directeur van Marktplaats legt uit. Mocht je op Marktplaats willen zoeken en je wil zeggen... nou, ik wil eigenlijk alleen maar opnieuw zoeken of alleen maar op tweedehands... of zo goed als nieuw, dan is dat bij elk zoekresultaat... onmiddellijk met één knop in te drukken en zeggen... nou, daar zoek ik nog alleen maar op. Verantwoording van de consument dus? Ja. Dat is precies wat het is. Anne van der Veen dus bij een Marktplaats op bezoek. Morgen de afronding van een weekje in de praktijk. Zometeen Stand.nl. De stelling dan: burgers zijn zelf verantwoordelijk voor de bescherming van hun privacy. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal. Hier is Gert Kluk. Duitsland roept de Amerikaanse ambassadeur op het matje. De regering wil uitleggen over berichten dat de Amerikaanse geheime dienst het mobieltje van bondskanselier Merkel heeft afgeluisterd.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 Twee verdachten van de Rotterdamse kunstroof komen in aanmerking voor strafvermindering. De Roemeense rechter heeft dat besloten na de bekentenis die ze dinsdag hebben afgelegd. De twee hebben toegegeven dat ze een criminele organisatie vormden die werken roofde en verborg. Ze komen nu in een snelrechtprocedure en kunnen volgende maand worden veroordeeld tot maximaal 20 jaar cel. En de wolf die in april in Luttelgeest werd gevonden... is niet op eigen kracht naar Nederland gekomen. Hij is in Polen doodgeschoten en toen naar Nederland gebracht. Dat zegt het varenprogramma Vroege Vogels. Op basis van twee anonieme bronnen. In het lichaam van de wolf zouden twee kogelgaten zijn gevonden... die bij een eerste onderzoek over het hoofd zijn gezien. Dat zijn de hoofdpunten. En bij verkeersinformatie Dennis mooi Met files bij Rotterdam. Allereerst op de A13 vanuit Den Haag voor het Kleinpolderplein 2 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de A20 richting Gouda. Tussen het knooppunt Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein staat ook nog 2 kilometer file. Maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. De Amerikaanse ambassadeur moet vanmiddag op het matje komen in Berlijn. en moet haar uitleggen waarom bondskanselier Angela Merkel is afgeluisterd. Steeds is er weer een nieuwe ontwikkeling in dat nsa afluisterschandaal Toen maandag bekend werd dat de Amerikanen vorig jaar in een maand tijd... 1,8 miljoen telefoontjes van ons hebben afgetapt... van de verschillende Kamerleden... dat het nu toch wel eens tijd werd dat het kabinet actie onderneemt. Zo ook Gerard Schouw van D66. Ik vind dat minister Plastek, namens de Nederlandse regering... ook echt moet aangeven waar de grens ligt. En wij moeten als land ook precies weten... wat de Amerikanen allemaal bij ons doen. Is het inderdaad de taak van de overheid... om burgers tegen spionage te beschermen? Of hebben we het hier zelf ook wel nagemaakt... door alles op Facebook en internet te zetten? En zijn burgers dus zelf verantwoordelijk... voor de eigen privacy? Ik praat erover met Guido van het Noordhende. Hij is privacyonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer van het Noordhende, goedemiddag. Goedemiddag. U hebt vanochtend een opiniestuk in... Dagblad Trouw he, geschreven ook over deze kwestie, dus uh, daar praten we ook wel even over door. We beginnen dit programma altijd met drie keuzes. Aan het begin, u mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Privacy is een keuze. Ja, absoluut. De NSA afluisterpraktijken gaan te ver. Veel te ver. Dus ja, ja. en ik weet het wel zeker dat premier Rutte ook is afgeluisterd door de Amerikanen. Geen idee, maar als Merkel het woord vast kunt ook. <laughs> ja. Oké, okay, en dan de, de stelling. Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor de bescherming van hun privacy. Nou, die burgers die luisteren ook naar dit programma. Dus uh, bent u het eens of oneens met die stelling. Sms staat onmiddellijk na 7070. Dat kost wel 50 cent. U kunt ook gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Um, meneer van den Noordhenden, de stelling. Eens of oneens? Ik ben het daarmee oneens. En waarom? Ik ben het er natuurlijk mee eens dat mensen zelf een verantwoordelijkheid hebben... als het gaat om wat zij online zetten. Maar mensen kunnen niet de verantwoordelijkheid nemen... voor de bescherming van de privacy... als die aan de achterkant van de systemen die gebruikt worden... Uh, gewoon wordt opgeheven. Mensen hebben, zijn gewoon niet in staat op dit moment... om hun privacy afdoende te beschermen. Dus u zegt van als iemand op Facebook allerlei dingen over zichzelf zet... dan is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. En dan moet hij niet piepen. Maar in welk geval mag hij wel piepen... Nou, in zekere zin ook wel bij Facebook. In die zin dat Facebook een heleboel gegevens... die we online zetten, uh, ter beschikking stelt... of het mogelijk maakt voor bijvoorbeeld de NSC om af te luisteren. Daar mogen we zeker over piepen. Uh, maar tot op zekere hoogte zijn we daar in ieder geval... weten we dat in ieder geval. Er zijn natuurlijk ook heel veel systemen... bijna alle systemen op dit moment... die worden gebouwd die gevoelig zijn... voor het inbouwen van achterdeurtjes. Uh, nou, Facebook op zichzelf ook... Um, en ja, dan is het heel moeilijk voor mensen om daar een verantwoordelijkheid in te nemen. Het is alomvattend op dit moment. Ja. Ik denk, ik denk dat, dat, dat, dat het niet de taak is van alleen de burger, maar ook van een overheid... om te zorgen dat die burger uh, veilig is voor ja. Maar ik zag ik vorige week of twee weken terug een, een prachtig documentaire. En dat ging alleen maar over de... De voorwaarden die je dan altijd moet tekenen als je voor zo'n site komt. Iedereen die leest dat natuurlijk niet, want daar heb je geloof ik drie dagen voor nodig. Dus die vindt dat, dat hokje aan. maar daar staat dat gewoon allemaal in. Hè? Dat ze je spullen mogen doorverkopen, doorgeven aan, aan de overheid enzovoort. Dus in die ja. zin hebben we daar natuurlijk wel zelf um, invloed op. Nou ja Volgens mij maakt het juist heel duidelijk dat we die verantwoordelijkheid niet kunnen nemen. Want we kunnen alleen maar tekenen bij het kruisje. Ja, het is eigenlijk heel erg noodzakelijk dat we veel meer invloed hebben op de wijze waarop gegevens worden verwerkt. Ja, maar ja, goed, je hoeft niet op Facebook gaan zitten. Nee, dat is dus een alles hoeft niets keuze. En ik denk dat er veel meer mogelijkheden zijn... en dat die aan, aan burgers moet worden aangeboden. Ja. En u had het net over de achterkant. Hè? Dus laten we zeggen, Facebook is dan misschien nog meer de voorkant. Daar heb je dan nog enigszins zicht op. Wat zijn dan die zaken waarvan u zegt... ja, aan de achterkant worden, worden we ook gewoon uh, allemaal afgeluisterd? Nou, ik denk dat Facebook op zichzelf net zo goed een voorbeeld is. Er zijn, zijn talloze systemen. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat, dat dit soort systemen... dat je eigenlijk de gegevens uit handen geeft... He, en op een onversleutelde manier. Dus je, je zet systemen op Facebook of je zet gegevens op Facebook en daar staan ze vervolgens. En iedereen kan er eigenlijk bij bedrijven zetten ook allerlei gegevens in een back-end database. He. Dus dat is op de achtergrond een database waarin allerlei gegevens staan. Bedrijfsgegevens, uh, salarisgegevens, noem maar op. Uh, Medisch gegevens staan ook vaak. He, van de artsen staan ook vaak op een database ergens op de achtergrond. En we zien nu dat de NRC in staat is geweest om in heel veel van dit soort systemen. Allerlei achterdeurtjes te bouwen. Dus wat we eigenlijk moeten doen is zorgen dat we gegevens niet onversleuteld op zo'n database zetten. Maar bijvoorbeeld hmm. alleen versleuteld. Waarbij we zelf die sleutel in handen hebben. Dus... En, en, en Weur is dan Nederland bijvoorbeeld? Nou Weur uh, is eigenlijk iedereen die, die verantwoordelijk is voor die gegevens. Hmm. Want op onze site uh, zegt Vicky. Uh, burgers moeten niet altijd denken. Zeker u verlangen dat Den Haag alles voor ze oplost. Of moet politiek Den Haag ook uw neus komen snuiten? Wat vindt u? Nou, ik, ik denk dat dat vertrokken is. Ik denk dat, dat wat te weinig is gebeurd, en te weinig gebeurt ook in Den Haag... is dat er te weinig besef is van, van eigenlijk de keuzes die gemaakt worden in de technologie. En dat zijn onzichtbare keuzes voor de gemiddelde burger. Daar moeten gewoon mensen met verstand van zaken, maar ook met een gevoel dat, dat privacybescherming belangrijk is... zich mee bemoeien en daar uh, proberen keuzes... Te, te laten maken die, die de burger goed beschermen. Ja. Dus als er overheidssystemen worden gebouwd... moet er heel goed gekeken worden naar... kunnen we dat niet gewoon versleutelen? Dan kan er namelijk verder ja. niemand bij. Maar goed, op hetzelfde moment is het diezelfde overheid... die ons dus afluistert. Ik bedoel, de Nederlandse ja. overheid doet dat misschien ook wel. Ik weet het niet, maar in ieder geval de Amerikanen. Dat is een bondgenoot van ons. Dus die zitten via allerlei systemen zitten ons te bespioneren. Ja, maar we maken het ze dus heel erg makkelijk... door die gegevens gewoon onversleuteld. Of met slechte sleutels. In een uh, grote centrale database te stoppen. Of dat nou Facebook is of een medische database. Maakt helemaal niet zoveel uit. We stoppen het daarin. Uh, en dan zijn we verbaasd dat de Amerikanen of onze eigen en diensten hier rondneuzen. Nee, dat zijn keuzes die gemaakt zijn in de technologie die het mogelijk maken. En het kan zeker anders. Wordt ook al jaren geroepen door techneuten. Maar er wordt niet echt naar geluisterd. En ik ja. denk dat dit het moment is. dat inderdaad politici en anderen zich bewust worden. hé, hey, wat worden er eigenlijk voor keuzes gemaakt? Ja. En waarom is het dan zo makkelijk ja. om die gegevens. Te ah, tegelijkertijd denk ik ook, als, stel dat we iets technisch verzinnen waardoor dat wel kan en we dat veel meer in eigen hand kunnen houden... dan zitten daar bij die NSA wel weer supertechnici... die daar wel weer iets op weten te vinden dat ze dan alsnog erin kunnen. Ja, dat zou een soort van definitistische houding zijn. We hebben eerst gezegd, het is eigenlijk al verloren. Dat is niet waar. Zelfs de, he, de, de cryptografie die, wordt gebruikt, die, die er is op dit moment... is in staat om onze gegevens goed te beschermen. Het probleem is dat technologiebedrijven die die... ...cryptografie implementeren... ...dat moet weer dan verzwakken... ...omdat de Amerikaanse overheid of de NEC dat wil. Hmm. Maar op zich zijn er technologieën om het wel goed te beschermen... ...en die zouden ja. we zeker kunnen bouwen. Maar moet je niet gewoon terug naar de vraag, de morele vraag... ...van waarom uh, gaat de Amerikaanse overheid zitten neus in onze systemen? Dat is absoluut een morele vraag. Maar ik denk dat eigenlijk elke, elke inrichtingsdienst op dit moment dat doet. De mogelijkheid is er, dus het gebeurt. Ja. We moeten die mogelijkheden niet zo groot maken. En, en dus in die zin is het voor u ook geen verrassing... dat zelfs ministers en staatshoofden zoals Angela Merkel worden afgeluisterd? Nee, absoluut niet. De technologie die we zelf hebben gebouwd de afgelopen tien jaar... is intrinsiek zo zwak dat het aan alle kanten kan. We bouwen zelfs moet weer voor de, de, de overheid... Ja, maar ik weet niet dat, dat lijken bewuste keuzes... om technologie niet op de sterkste manier te bouwen die mogelijk is. Ja, zodat iemand er toch in kan als hij die, als die dat nodig vindt. In dit geval die NSA. En, en het wordt altijd gedaan onder het mom van terreurbestrijding. Gelooft u dat? Nou, ik geloof er heel weinig van. Er zijn natuurlijk heel veel... Kijk, je moet je afvragen als er zoveel gegevens beschikbaar zijn... of je daar überhaupt een terrorist in kan vinden... door gewoon maar te gaan zoeken. Hoe moet je die dan herkennen? Omdat hij een kleurtje heeft? Dat lijkt me niet echt. Um, ik, ik denk er zijn heel veel mogelijkheden om bijverdenking via een goede juridische procedure... aan bijvoorbeeld sleutels te komen waarmee gegevens te ontsleutelen zijn. Dan ga je gewoon toe naar de beheerder, naar de verantwoordelijke voor die gegevens... en vraag je de sleutels met een juridisch bevel uh, ondertekend door, door, nou ja, door een rechter bijvoorbeeld. Uh -huh. Dat is allemaal in orde. Dan kun je in het kader van onderzoek altijd aan gegevens komen. Dat is iets heel anders dan grasduinen in alle gegevens die nu beschikbaar zijn. En dat is zeker een morele vraag. En ik denk dat dat de antwoord is, dat is niet nodig, ook niet voor terrein... Terroristen met mijn maar, uh, Ja, De omvang lijkt gigantisch, zeker als je die aantallen dan allemaal ziet. Uh, de, de mensen die zeggen, uh, ja, dat is wel belangrijk, die zeggen ook tegelijkertijd erbij... op deze manier worden ook heel veel dingen vereideld. Daar hoor je nooit wat over, over het algemeen. Nou, ik denk dat als het zo zou zijn, dat, dat we dat heel erg zouden horen op dit moment. Uh, waarom horen we niet wat er dan allemaal voor rampen mee voorkomen zijn? Ik denk dat dat aangeeft dat het heel erg meevalt. Nou ja, af, af en toe komt er dus iets naar buiten. Het zou best kunnen, maar moeten we daarom uh, eigenlijk gewoon maar... de gegevens die we hebben allemaal zeg maar, overhandigen aan een overheid. En daarop vertrouwen dat die daar tot in de verre dagen... goed gebruik van maakt om terrorisme te bestrijden. Ik denk het niet. Ik denk dat we ook heel erg moeten oppassen... juist voor de bescherming van burgers... dat we niet al die gegevens online zetten. Nou ja. In Berlijn zijn ze nu behoorlijk boos. Hè? Nu Merkel dus ook blijkbaar is afgeluisterd. Hebben ze ook boter op hun hoofd, zegt u? Doen ze het zelf ook misschien? Nou ja, in zekere zin denk ik dat alle politici op dit moment, die, die hier hoog en laag over springen, wel boter op hun hoofd hebben. Ja. Um, als je Kijkt hoe technologiekeuzes gemaakt zijn over de jaren. Dan is bescherming van de persoonlijke veiligheid, van privacy, echt goede beveiliging, niet prioriteit nummer één geweest. Dat hoeft ook niet altijd. Maar dat kan zeker een aandachtspunt zijn. En dat is absoluut niet voldoende gebeurd. Nee. En daar zijn politici zeker bij geweest. Daar zijn we allemaal bij geweest. Ja, nou ja, over die politici gesproken. Ik, ik, ik vind zelf ook dat er echt lauw gereageerd wordt. Uh, zo van ja, we kijken het wel eens aan, we moeten het eens even onderzoeken. We gaan eens even bellen met de Amerikanen. Zag ik plasterk nog zeggen. Nou, ja, waarschijnlijk hoeft hij dat niet eens te doen... want ze weten toch al wat hij gaat zeggen. Als <laughs> ze goed hebben afgeluisterd. Maar het is allemaal een beetje slapjes of zo. Ja, mensen maken zich er niet druk om. Ik denk dat dat komt omdat technologie... en al die gegevens die online zijn... zo ongelooflijk onzichtbaar zijn. En die technologiekeuzes begrijpen we slecht. Veel mensen begrijpen dat slecht. Dat je, dat je gegevens, als je ze op Facebook intypt... gewoon in een centrale database in de VS terechtkomen. Ik denk daarom dat mensen... ja, misschien ook heel veel politici... het gewoon niet voldoende begrijpen... en dat het daarom niet voldoende publiek debat is. Als het natuurlijk echt op het Marktplein... of op de Dam zou staan in krakkige, gemikkige archiefkasten... en de NEC daar met spionnenhoedjes rond zou het wel een ruil zijn, maar dat is nu helemaal niet het geval. Het is heel onzichtbaar. Uh, en dat is een probleem. Maar het zou zeker een groot agendapunt moeten zijn. We leven nu in een stabiele tijd. Weinig problemen, het is nu onzichtbaar. Maar ondertussen maken we het gewoon mogelijk... via al die gegevens, dat er heel erg... Uh, fijnmazige ja. profielen over ons worden samengesteld. Ik ja. denk dat dat geen goede zaak is. U had het ook al even over de technologie, want u zegt, die is er wel degelijk. Wie weet wordt er wel uh, juist bepaalde technologie alleen maar gebruikt... omdat dan die afluisterdiensten ook uh, daarmee uh, bezig kunnen. Bart Schermen, onderzoeker van de Universiteit van Tilburg, zegt dat in feite ook. Hij zegt, we zijn veel te afhankelijk van bijvoorbeeld Amerikaanse software... Uh, iPhones, uh, nou ja, Windows noem het maar, het zijn allemaal Amerikaanse bedrijven. Is het realistisch om afluisteren te beperken door de Amerikaanse software te mijden... Denkt u? Nou, ik denk zeker dat je met wantrouwen kunt kijken naar die software. Uh, er zijn natuurlijk ook, er zijn ook uh, juist... Er is natuurlijk heel veel cryptografische software... die heel, heel goed is, die afkomstig is uit de VS. Maar waar we voor moeten opletten is dat we heel goed zelf in staat zijn... om die hele softwareketen uh, te bewaken en te kunnen analyseren. Dus we moeten goed kijken of het op een goede manier is geïmplementeerd. Want als dat niet zo is, dan kunnen er achterdeurtjes in zitten... Um, maar ik denk ook zeker dat Europa en Nederland... Uh, dat het heel goed zou zijn als er een soort concurrentieslag komt... om de meest veilige software en de meest veilige architecturen... om de burger te beschermen. Ja, Bits of Freedom, die er ook altijd druk mee bezig zijn... die zeggen dat je internet ook lokaal kan organiseren... zodat e-mail niet meer via Amerikaanse service verstuurd hoeft te worden. Nou ja, op die manier zou je het ook nog een beetje kunnen uh, omzeilen. Nog wat andere reacties. Kees Storm, gedeeltelijk zelfverantwoordelijk... maar een hack bij een telefoonprovider. Daar kan de burger niks aan doen, zegt hij. Monika Sluisman, via Twitter... Uh, dan mag ik dus nooit meer bellen op social media... mailen, bankieren en op internet. Ik wil wel, maar ik kan niet en iemand die zich zoals de waard is noemt... is het eens met de stelling... maar het zou helpen als je je vaderland je beschermt... en ballen toont tegen buitenlandse wanpraktijken. <lacht> Dat zijn zo wat meningen. Um, Guido van het Noordende, u blijft meeluisteren... dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen... want we gaan nu naar de luisteraars... en we roepen vooral ook de mensen van de NSA op... om vooral ook mee te reageren als zij op dit moment meeluisteren. Uh, u bent uitgenodigd. Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor de bescherming van hun privacy. 800 mensen ruim hebben daar nu op gestemd... 36% eens met de stelling, 64% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goeiedag, u spreekt met Van Nieuwkuik. Ben ik in de uitzending? Zeg maar meneer Van Nieuwkuik. Ja, goeiedag. Ja, ik ben het uh, uh, eens in, in de stelling dat de burger zelf verantwoordelijk is... wat hij op zijn computer zet en wat hij naar buiten zijn computer gooit. Net zo goed als hij verantwoordelijk is om zijn eigen huis te beveiligen... Daarentegen die dingen inderdaad die opgeslagen worden bij derden, bij bedrijven of overheid... ...waar je ook steeds meer toe gedwongen wordt... Daar ...heeft hij geen invloed op hoe hij die moet beveiligen. Dus daar kan hij ook dan niet uh, voor verantwoordelijk houden. ...en ik denk dat dat een taak van de overheid dan wel de Europese Unie of nog hoger is. Ja. Um, dus ja, eigenlijk in lijn met wat uw spreker ook zegt. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met uh, Mark van Ruiter... Um, ik zit het ook een tijdje te luisteren en ik, vind het toch, uh, ik ben het dus totaal niet mee eens. Ik vind dat de overheid toch wel zeker uh, zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Als je kijkt naar de softwareprogramma's die ze gebruiken, die op de markt zijn. Je kan wel zeggen het is marktwerking en alles moet volgens de markt werken. Maar de overheid hoort ons gewoon te uh, beschermen. geldt ook met, uh, bij de overheid, je moet je vingers eraf drukken, afgeven... Al je gegevens komen in een database, zijn. ze hoeven het maar te hacken. En je bent je gegevens kwijt, die liggen op straat. Ja. Ik vind de overheid, die moet ons beschermen, die moet kijken naar softwareprogramma's. Zijn die veilig? Ja. Uh, wat ik net hoorde van uh, internet, dat kan lokaal geregeld worden. Doe dat dan ook. Deze ja. nou eens een keer een stap voor. Maar goed, altijd achter de feiten aan te lopen. Maar goed, aan de andere kant zijn het diezelfde overheden die ons dus ook bespioneren en afluisteren gewoon. Dus moeten we daar dan vertrouwen in hebben? Nou, ik, ik, ik heb de laatste week heb ik mijn internet explorer gegooid. Ik zoek niet meer via Google. Uh, ik heb allemaal profielen verwijderd via het internet. En juist als je dat doet. Dan wordt er waarschijnlijk nog meer op je gelet. <laughs> ja. Want dan ben je misschien een terrorist. <laughs> ja. Ja. Snap je? Dus het ja. is nooit goed. Ik vind gewoon, de overheid heeft zeker wel zijn verantwoordelijkheden. En als, uh, als dit allemaal blijkt, dat die softwareprogramma's allemaal Amerikaans zijn. Dan moet Nederland maar eens een keer met Europa gaan investeren. Ja. In eigen softwareprogramma's. Ja. In hun eigen internet, wat gewoon binnen Europa is. En Amerika, die mag dat gewoon niet. Nee. Ik vind ook nee. gewoon, Amerika moet eens dus een keer voor de rest ingesleept worden. Okay, als je ja. kijkt, alleen nog met die drones. Precies hetzelfde. Kalle man, kalle Ja. Kalleman. Uh, bedankt. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag, nee. Ik lach me rot. Ik ben het eens met de stelling, want het is gewoon: uh, je moet gewoon je privacy zelf houden. en niet elke keer op internet en Facebook uh, het allemaal erop zetten. en een aantal beledigd zijn dat de mensen dat weten. En als we nou heel handig zijn, en we hebben nou de pest in, dan wisselen we straks allemaal onze mobiele telefoons. allemaal onze nummers. en dan gaan we allemaal eens een uurtje lekker mobiel telefoneren. en dan wordt die, NSA, die wordt knettergek. Ja. ja, snap je? En wat ook mensen mee moeten nadenken. Je hebt die mobieltjes. Dan douwen ze de 99 nummers in. Van hun ouders, hun kinderopvang, weet ik veel wat ze er allemaal in douwen. Als je mobiel belt, druk gewoon je nummer weg en ga niet elke keer indrukken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 volgeprogrammeerd. Want dan heb je, heb je iemand die jouw mobiel vindt, 99 stuks. Ja, je... en dan gooi je naar elk telefoontje, gooi ik lekker mijn nummertje weg. Ja, ja, ja precies. Oké, okay. uh, duidelijk. Nou, dat is, dat is een goede tip. Dankjewel, René. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Boerzijnk Huizen. Uh, ik bezit ten ene niet de mogelijkheden, technisch niet en financieel niet... om het te beschermen tegen de criminele activiteiten van staten, CQ-organisaties. De mate waarin het crimineel, de, de schurkenstaat nummer één, de VS en ten tweede de Engeland afluistert... dat wordt hier een beetje gebagataliseerd met alsof we met, of ze allemaal met een beetje zitten te, te, te, te neuzelen op Facebook. Mm. Ik moet mijn e-mails gaan versleutelen, ik moet af gaan spreken met mijn familie in het bos... om te voorkomen dat er een droom met afluisterapparatuur boven mijn haarsen zangt. Ja, kortom, het einde is zoek. Nou, de manier waarop wij erop reageren, dan blijft het einde dus zoek. Ik denk dat we ballen moeten tonen, net zoals we de Duitsers en de Fransen moeten tonen. En die Amerikanen en die Engelsen, onze zogenaamde bondgenoten, is een koekje van eigen deeg gegeven. Ja, duidelijk, dank u wel. Stampert NL, goedemiddag. Met half gaan. goedemiddag. Ja, ik hoor je toch een heleboel dingen waar ik denk van, je het in je hoofd. Fransen en Duitsers doen het natuurlijk net zo goed. Ik, ik kan geen land opnoemen dat het niet doet. En de technische mogelijkheden zijn inmiddels zo, goed, uh, zo ontwikkeld... dat het alleen maar uh, beter wordt. Maar wat denken denk die mensen? Dat ze, dat ze echt iedereen op het bordje ligt van de, de inlichtingendiensten. Dat is echt niet waar. Het gaat er alleen om om te ontdekken wie er verkeerd zit. En, dat, dat, en ze zullen heus niet, niet, niet, niet, eh, niet achterste, achter, ondersteboven raken... van het feit dat je, je iets gaat versleutelen. Want daar hebben ze allemaal oplossingen voor. Denk nou niet dat je dat allemaal kan omzeilen. Als ze je willen hebben, dan hebben ze je. Dat is gewoon een, een feit. U, u, u, kan... u, zit, u zit meer op de lijn van als je niks te verbergen hebt... dan moet je je verder niet zo druk maken. Dat is eigenlijk in hoofdzaak Dat is ook zo. Dat kan ik u met hart op hart voor, uh, verklaren. Als je niks te verbergen hebt, dan gebeurt er echt niks. Natuurlijk, je passeert maar ze, ze doen daar niks mee en ze hebben ook geen tijd om daar wat mee te doen. Ik wil, al die mensen die, die maken zich voor niks ongerust. Het gaat er echt om dat je dat, dat er gezeefd wordt naar degene die ik wel van kwaad willen zijn. Hmm. en, en ja, Dat mevrouw Merkel van Oost-Duitse origine is... dat is misschien een reden geweest voor de Amerikanen... maar die zijn gewoon nieuwsgierig, ja. die willen gewoon ja. veel dingen... net zo goed als onze diensten nieuwsgierig zijn. Die willen zoveel mogelijk weten ook van vrienden. Dat is allemaal niks nieuws. Ja. Ja, Oké, okay. duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Ik ben het niet eens met de spelling. In de eerste maats kan ik mij uh, niet uh, beveiligen... Want uh, het werd al eerder gezegd in een gesprek... dat als je een website over moet, moet, je een kruisje aanvinken. Als je dat niet doet, kom je die website niet op. Ja. De Nederlandse overheid geeft al jaren toestemming aan Israël... om ons telefoon af te luisteren. Nederland is het meest afgeluisterde land van de hele wereld. Onze overheid is wat dat betreft de grootste criminelen in dit, uh, in dit geval. Dus je moet wel ik, helemaal niet vertrouwen als het over die bescherming nee, gaat. En moet je je voorstellen dat ik naar Rutte ga... tegen. Rutte zegt, luister vriend, ik wil niet meer dat, het, uh, dat mijn uh, privacy in het geding wordt. Ik wil niet meer afgeluisterd worden. Moet ik hem als een stropdas bij pakken of zo? Moet ik, moet ik rare dingen uithalen? <lacht> Ons, mijn overheid hoort gewoon te zorgen... Dat mijn e-mailverkeer, mijn telefoon, zoals wij nu ook zitten te bellen, dat daar niemand afluistert. Ja. En als er een reden voor is om mij af te luisteren, dan zal er via de vierde rechtbank een bevel gegeven worden. En ik zou graag willen weten wie mij allemaal afluistert. Ja. Nou, nee, ik kan je, kan je zeggen, dan, nu word je heel, er heel even... erg afgeluisterd, want heel Nederland luistert mee. Maar het is toch bezopen dat er gesteld wordt dat ik er zelf voor moet zorgen? Ja. Ja. Ik bedoel, ik ben nu aan het bellen. Dan, dan zou ik dus nooit meer mogen bellen. Dan kan ik op straat niet met mensen gaan praten. Dan kan ik niks meer. Nee. Duidelijk je punt. Dankjewel. Stam.nl. Goedemiddag. Hey Jurgen, met jou. Goedemiddag. Hey, hallo. Hoi hey, goedemiddag. Ja, ik lach me rot hier ook. Echt. Ja, waar <laughs> maak je de mensen hier druk om, joh? Dat euh, lekker voeien? Ja? Ja, nee. Ik bedoel, euh, ja, het is toch alleen om euh, terreur tegen te gaan? Ja. Laat we lekker afluisteren. Wat? Euh... Wordt, word dat, word dat, Jan, vind je niet dat dat er makkelijk erbij gehaald wordt? zo van, ja, we doen, moeten dit allemaal doen, want zo uh, kunnen we de terreur bestrijden. Ja, ja oké, okay, maar ja, wat, wat hebben die mensen aan jou mijn informatie, ik bedoel, we kennen ze er mee? Ja. Nou, die van mij hebben ze sowieso niks, maar die van jou misschien? Nee, nee voor mij ook niet. <laughs> oké, okay. je hebt er niet zo'n probleem mee, kortom. Nee, nee, nee. nee. Mensen moeten is niet zo druk maken. die mensen net ook. Ik denk, ja, nee, joh, heel boeien. Ja, wees maar ook makkelijk. ja het schelen. Ik doe er <laughs> okay. niks mee. Hé, hey, de groeten. Jo, hé. Hey. Eh, dag hoor. Hoi ik ben Theo. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, ik Theo. Theo. Ik uh, heb zelf ervaren hoe het werkt om afgerust te horen. Oh. Ik ben in, in de jaren tachtig benaderd door de Middellandswerkendienst. En ik ben nog steeds actueel. Dus ik let heel goed op wat ik schrijf op Facebook of op Twitter. Uh, Want Big Body is watching you. Hebben ze ook gezegd waarom ze jou uh, moesten hebben? Ik, ik was actief binnen de vreesbeweging en ook binnen de milieubeweging. Dus ik was heel interessant. En ze hebben me proberen te benaderen om een kameraden te verraden. We hebben Kijk aan. het niet gedaan. En te zien hoe ik. Uh, nog steeds getapt, nu nog steeds. En, en hoe, hoe uitte zich dat toen dan? Want dat was in de jaren tachtig, zeg je. We, ja. Liep er een man met een regio's achter je aan? Of hoe, hoe... Ik kreeg twee, twee, twee, twee, twee agenten op bezoek thuis. Aha. De tweede dag, de tweede afspraak. En dus ook weer een derde afspraak te regelen. En dan zouden ze zeg maar, afbranden, foto's maken en in de pers brengen. Ja, ja. Mm. En de derde afspraak is helaas nooit gekomen. Nee. En nu nog steeds heb je het idee dat je wordt afgeluisterd. Jazeker, ik ben nog steeds actief. Kijk dus aan. ik hoor nog steeds, als iets staat is, word ik geweldig de politie van ja dat er dat gaat gebeuren, kunnen we over praten. En ik ben gewoon heel voorzichtig door het telefoon. Ja, Oké. Okay. Nou, dankjewel dat je even gebeld hebt met deze informatie. Graag We gaan uh, snel terug naar Guido van het Noordende. Hij is uh, privacyonderzoeker van de Universiteit van Amsterdam. Uh, had vanmorgen het een, een verhaal over dit onderwerp in uh, trouw. Uh, meneer van het Noordende, wat vond u van de reacties? Ja, interessant. Het varieert tot uh, mensen die inderdaad denken dat uh, de overheid veel meer moet doen om gegevens te beschermen, tot uh, we hebben helemaal niets te verbergen. En dat is ongeveer het spectrum over privacy, inderdaad. Ja. Dat is het privacy -debat. Ja. Dat laatste, want uh, dat is toch wat, uh, nou ja, dit dat is een reactie natuurlijk die je veel hoort: hè, van nou, ik heb niks te verbergen, dus ja, ook al uh, vangen ze mij een keer ergens op, uh, geen probleem, want ik heb niks te verbergen. Maar ja, is dat zo? Nee, dat is absoluut niet zo. Ik heb zelf eens een keer voor, voor, voor wat lessen die ik hierover gaf... een lijstje gemaakt van dingen die je in je persoonlijke omgeving... of het algemeen wil beschermen. Dat is dus je familie, dat is dus je thuisbasis, dat zijn je kinderen. Dat is misschien, als je een DNA-afwijking hebt... kun je je voorstellen dat je wil voorkomen... dat eh, mensen dat ook voor je kinderen en je familie te weten komen. Um, andere dingen die spelen zijn... zijn bijvoorbeeld zelfs -senseur. De meneer die net uh, aan, het, aan de lijn was, die had het over dat het uh, is toch imponerend geweest, kennelijk. Dat op een gegeven moment de veiligheidsdienst op bezoek kwam. En die voelt zich nog steeds niet veilig om zich te uiten. Nou ja, Vrijheid om je te uiten, uh, vrijheid om je te bewegen in de samenleving. Dat hangt heel erg af van privacy en, en het heeft met persoonlijke veiligheid te maken. Ja. Dus ik denk absoluut niet dat dat zo is. Maar we hebben ook iemand gehoord die zei van ik ben juist begonnen met alles te verwijderen. Ik ben van Facebook afgegaan uh, en, en uh, juist daardoor val je misschien ook weer op. Nou ja, dat is zo. Kijk, eigenlijk staat het anders gewoon verkeerd. We moeten op dit moment ongelooflijk veel doen. als het dan mogelijk is. Uh, om onszelf te beschermen. Om te zorgen dat we onszelf beveiligen. Dat zou de consequentie zijn van. we zijn zelf verantwoordelijk voor de bescherming van privacy. Overal cryptografie overheen gooien. Alles verwijderen wat er is. Uh, Eigenlijk zeg ik, je moet het omkeren, afluisteren moet moeilijk zijn. De normale standaardgang van zaken is dat je goed beveiligd bent... en als het echt nodig is, moeten er moeilijke, ingewikkelde procedures zijn... om eventueel gegevens af te luisteren... bijvoorbeeld het opvragen van je sleutelmateriaal door de politie. Ja. Dan kun je in beginsel gewoon veilig voelen je te uiten in deze vrije maatschappij. En dan hoef je niet op voorhand te denken... dat je misschien ooit in het profieltje komt van een terrorist. Nee. Nou ja, het zal een onderwerp zijn dat de komende tijd nog wel vaker op zal duiken. Uh, zeker uh, later deze dag, want dan moet de Amerikaanse ambassadeur... dus uitleg komen geven over de kwestie in Duitsland. Angela Merkel die is afgeluisterd. Um, dus we komen er vast nog wel een keer weer over te praten. Dank voor nu, Guido van het Noordende Privacy-onderzoeker... Uh, voor het meepraten in Stand.nl. U kunt uh, vanmiddag blijven reageren op www.stand.nl. De stelling blijft daar staan. Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor de bescherming van hun privacy. Ruim 900 mensen hebben daar nu intussen op gestemd. 36% is het eens met die stelling. 64% is het oneens, derhalve. Ik wens u vast een prettige donderdag verder. Zometeen na 2 op deze zender. Dit is de dag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV. Morgen in vrijdagmiddag. De meest vooraanstaande advocaat van de onderwereld, Nico Meijer. priet, praat, manipulatief, onderwereld raad geven. Men wordt fysiek onpasselijk als ze hem zien. Rubrieken van Bert Brussen, Justus Van Oel en Barbara Barend. Jong Oranje me... zegt dat ja. iedereen weet, dat is ook een beetje raar. Maar goed, ik ben ja. beroepsgedeformeerd. Veel satire. Als je zo'n stoomboot met zwarte pieten erop laat kapseizen en de overlevenden worden als asielzoeker binnengelaten... om later uitgezet te worden... dan heb je een waarheid beeld van onze samenleving. En live muziek van Lois Lane.